Hoe lang werkt u al voor Brugge bruggen 2002, mevrouw Klaus? Anderhalf jaar, twee jaar. Waarom? Wat is hier precies uw functie? Ik ben productieassistente. Commissaris, sorry, maar ik heb het erg druk. Ik zal aan mijn secretaris straks vragen dat ze een kopie geeft van mijn curriculum vita. Daar staat alles in wat u over mijn carrière moet weten, oké? Okay? In het kader van uw functie komt u dus dikwijls in het concertgebouw. Uiteraard. Dat is een van de toplocaties van Brugge 2002. U weet dat daar maandagnacht een pink gevonden is? Ja, natuurlijk. En ik hoop dat u zeer vlug zult ontdekken wie verantwoordelijk is voor die smakeloze grap. Want Brugge 2002 kan dat soort negatieve publiciteit missen als kiespijn. Die pink is ontdekt rond half elf door de concierge Lorenzo Calant. U kent meneer Calant? Dat is die jonge man die mankt, hè? Ja, ik ken hem wel, ja, maar uh, niet persoonlijk. Maar u bent op de hoogte van zijn verleden? Zijn verleden? Nee, helemaal niet. Dat is een beetje vreemd, hè? Want Lorenzo Callant is nog danser geweest... onder meer bij het ballet van Vlaanderen. Is dat zo? Interessant. Waar was u toen die pink ontdekt werd? Is dit een grapje, commissaris? Dat heb ik al eens verklaard. Bij een heel bekende Brugse persoonlijkheid. Met name bij u... Ja, ja, ja. Die drink ter verwelkoming van Max Kleisters en Merel Martens. Samen met Edwina en een zekere Stefanie. U kent meneer Kleisters van vroeger? Ja, mevrouw. En dat hebt u mij trouwens ook al eens gevraagd, mevrouw. U had meneer Kleisters al jaren niet meer gezien? Nee, mevrouw. En ja, mevrouw, meneer Kleisters en ik waren erg blij elkaar weer te zien. Ja, he. zo blij dat u meteen met hem van Dat bent zijn gegaan. mijn zaken, oké? Okay? Er is die nacht ook brand uitgebroken in een manege in Loppen. Waar we lijk gevonden hebben zonder pink. Die manege behoort toe aan Elian van Kleven. Haar dochter speelt nu trouwens mee in Vagevuur. U bent naar hier gekomen om het streeknieuws na te vertellen, of wat? Bent u ooit in die manege geweest? Nooit. U kent Elian van Kleven niet? Nee. Maar haar dochter Dina, die kent u ondertussen toch wel, hè? Ik weet dat ze Merel Martens vervangt, ja. En dat vind ik erg jammer voor Vagevuur. Maar goed, uh, ik ben de regisseur niet, hè. Hebt u zelf acteerambities? Nee, helemaal niet. En waarom stelt u mij zulke idiote vragen? Als ik acteerambities had, hè, dan zat ik hier niet. Bon, ik heb binnen een kwartier een heel belangrijke bespreking. Kunnen wij voortmaken? Bent u nog altijd lid van Animal Liberation Front, juffrouw Klaus? Nee. Maar u bent nog altijd vegetariër. En wat voor belang heeft dat? U hebt een strafblad. Ik lees hier dat u begin 1999 veroordeeld bent voor brandstichting in een hamburgerrestaurant. Momentje, hè. Die zaak is nog altijd in beroep. En zolang die uitspraak niet bevestigd is, ben ik onschuldig, oké? Okay? Die brand in dat restaurant was veroorzaakt door een geïmproviseerde brandbom die met een vertragingsmechanisme tot ontploffing is gebracht, met andere woorden, van op afstand dus. Ja, dat wordt beweerd. Maar mijn aandeel in die zaak is dus absoluut niet bewezen. Hè? Kent u Frank Lernhout? Nee. Ooit gehoord van Stefan Priem? Nee. Hoe lang gebruikt u al cocaïne, mevrouw Klaus? Cocaïne? Ik? Ik heb nog nooit van mijn leven cocaïne gebruikt. En niemand heeft u cocaïne aangeboden de afgelopen dagen? Hè? Ook Max Kleisters niet? Nee, helemaal niet. Waar hebt u zondag de nacht doorgebracht nadat u bij mij thuis bent weggegaan? Dat zijn mijn zaken. Antwoord op de vraag, jevrouw Klaus. Ik heb die nacht alleszins niet alleen doorgebracht. Gelijk gij waarschijnlijk, oké? Okay? Er is geen enkele reden om onbeschoft te worden, hè? Jevrouw Klaus, waar was u de rest van die nacht? Thuis? Nee, ik ben bij iemand blijven slapen. Bij wie? Dat vertel ik u niet. We kunnen u anders wel dwingen om ons dat te zeggen. Ja, ja, dat zal wel. Maar de persoon in kwestie zal u dan wel dwingen om mijn privacy te respecteren. Het is niet de eerste de beste, hè? Oké. Okay. Oh, het is iemand met een hoge functie. Geen commentaar? U weet dat Paul Verfai dinsdagnacht vermoord is? Ja. Waar was u dinsdagnacht? In bed, mevrouw. Ik heb een zware dagtaak. Thuis in bed? Dat zijn uw zaken niet. Mevrouw Klaus, hebt u de nacht thuis doorgebracht of ergens anders? Ik heb bij uh, een kennis geslapen. Bij welke kennis? Iemand die u maar al te goed kent? En meer wens ik daar voorlopig niet over te vertellen. Hoe zit dat nu eigenlijk? Komt u mij van iets beschuldigen? Ja? Dan had u dat eerder moeten zeggen, dan had ik voor een advocaat gezorgd. Waarom denkt u dat u een advocaat nodig heeft? Ik denk juist niks, commissaris. Of ja, toch. Dat u met een onderzoek zit waar u niet wijs uit geraakt... ...en dat u dan maar doet zoals alle amateurs in uw branche. Hè? Een beetje in het wilde weg. Mensen gaan lastigvallen. Ja, vooral mensen met een strafblad, ja. U kende meneer Verfay goed? Ja, natuurlijk. Meneer Verfay was een klinkende naam in de Vlaamse theaterwereld. Wat bent u dinsdagnacht bij hem gaan doen, juffrouw Klaus? Dinsdagnacht? Ik heb u toch juist gezegd waar ik dan was. Was u toen toevallig bij dezelfde persoon als maandagnacht? Geen commentaar. En dan nog, ik ben nog nooit bij meneer Verfay op bezoek geweest. De commissaris wil nu vooral weten waar u was... ...voordat u gaan slapen bent bij uw mysterieuze minnaar, juffrouw Klaus... Dat de commissaris dan duidelijke vragen stelt, hè? Oké, okay, mevrouw Neels. Waar was u tussen uh, pakweg 11 uur dinsdagnacht en half 1, 1 uur woensdagmorgen? Ik zat toen al lekker in bed, in goed gezelschap, met een drankje en een videootje. Met wat voor een drankje, mevrouw Klaus? Whisky? Cognac? Nee, meneer Van In. Met een wortelsapje. Ik was volgens u toch een agressieve vegetariër, hè? Remember? Bon, u hebt nog recht op twee, drie vragen, maar uh, ja, dan moet ik echt jammer genoeg weg, hoor. We hebben sterke vermoedens dat u rond dat tijdstip toch bij meneer Verfay thuis bent geweest, juffrouw Klaus. Sorry? Er is toen namelijk van bij meneer Verfaey door een onbekende vrouw naar de hulpdiensten gebeld. De stem van die vrouw is uiteraard bewaard en we hebben serieuze aanwijzingen dat het uw stem was. Wablief. U bent op meneer Verfaey zijn lijk gestoten, hè? Hoe bent u eigenlijk bij hem binnengeraakt? Commissaris, ik... Ik, ik ben helemaal niet... En wie heeft mijn stem dan herkend? Hoe, hoe, hoe is mijn stem erkend? Wat voor belachelijke onzin is dit, zeg! Had u een relatie met meneer Verfay? Ik? Een relatie met Verfay? <laughs> ik, ik kies mijn relaties wel iets zorgvuldiger, hoor. Meneer Verfay was anders toch ook een belangrijk iemand, juffrouw Klaus? Wat probeert gij nu eigenlijk te insinueren, hè? Huh? Het is niet omdat jij niet van de grond geraakt dat je... Ge... Commissaris, ik pik dit soort toestanden niet, hè? U hebt niet het recht om mij op basis van, van, van, van, van een jeugdzonde... te behandelen alsof ik een misdadiger ben. Word ik nu ergens van beschuldigd, ja of nee? Een jeugdzonde? U geeft dus eigenlijk toe... dat u wel degelijk die brand in dat hamburgerrestaurant gesticht heeft. Ik geef juist niks toe, onnozel mens. U ontkent dus dat u bij meneer Verfay geweest bent... dinsdag rond middernacht? Ja. U kent Edwina van der Weide goed? Ed, Edwina... Ja, maar we zijn geen vriendinnen of zo, hè? als het dat is wat u wilt weten. Ik vind haar trouwens nogal een uh, pruts actrice. In Max zijn plaats had ik haar nooit gevraagd voor Vagevuur. Maar goed, uh, ik heb niks te maken met de casting. Hè? Van castings gesproken, hoe goed kent u Baldomero Duran? Ik heb wel eens met hem gesproken, maar meer niet. Heeft hij het met u over zijn verleden gehad? Nee, commissaris. En nee, nee, ik wist niet dat Duran ooit een beul geweest is onder het Pinochet-regime. En onder ons, ik geloof daar trouwens niks van. Want meneer Duran, dat is een, een lieve, zachtaardige man. Had u een relatie met hem? Wat? Met Duran? Zeg eens wat, denkt u wel van mij? Straks, straks vraagt u nog of, of ik met u een relatie wil hebben. U weet dus ook niet waar we Duran kunnen vinden. Nee, ik ben zijn kindermeid niet, hè. Had u contact met de vader van Edwina, meester Van der Weijden? Ik heb wel eens een half woord met hem gewisseld, ja. Waarom? Kent u Elena Littin? Nee, nooit van gehoord. Goed, uw tijd is om. Zegt de naam Wim Ketels u iets? Nee, mevrouw, die naam die zegt mij niets. Hij woont in Lopem en het is ook een heel belangrijk iemand. U hebt dus nooit iets met hem te maken gehad? Nee, maar wat nu is, dat kan nog komen. Hè. Commissaris, ik moet er vandoor. Uh, het was mij heel aangenaam. U bent altijd welkom. Maar wees misschien in het vervolg iets uh, kieskeuriger qua assistentie. Hè? <laughs> <middels>